Op veel plekken sta je voor niks op de bus te wachten. Vanwege sneeuw en gladheid rijden er vanochtend geen lijnbussen... in bijvoorbeeld Den Haag, Rotterdam en Utrecht. En in Friesland blijven de bussen de hele dag in de remise. Sommige treinen die rijden wel, maar door bevroren wissels... kunnen er ook treinen uitvallen. En president Trump wil Groenland zo graag van Denemarken afnemen... dat hij erover nadenkt om militairen te sturen. Voor Trump is Groenland, Groenland belangrijk om Rusland af te schrikken. Bovendien is er ook nog eens een keer veel olie en gas... Maar maar volgens de Wall Street Journal moeten we het Amerikaanse dreigement... met militairen niet al te serieus nemen. Gaan we naar het weer? Nou, vandaag valt er dus in het hele land sneeuw... bij temperaturen rond het frispunt. Maar het voelt wel wat kouder aan door de matige tot krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel, Florentin. Dan een overzicht van de files. Maar we hebben net al gehoord, de drukste ochtendspits op een woensdag. 156 files nog. Begin op de A2, Den Bosch-Utrecht bij Eveningen, 10 minuten. A4, Den Haag-Rotterdam bij Keteltunnel, 57 minuten. Dan de A4, antwerpen dinteloord bij Sabina, 13 minuten. De A4, Rotterdam-Den Haag bij Keteltunnel, 13 minuten. De A12, Arnhem-Utrecht bij Maarsbergen, 6. Dan de A15, Ridderkerk-Gorkum bij Harningsveld, Giesendam 6 minuten. A15, Gorkum-Ridderkerk bij Alblasserdam, 12 minuten. Dan de A16 Rotterdam-Antwerpen euh, nee, Rotterdam bij Breda euh, Industrieterrein. 6000, 7000, 6 minuten vertraging. En de laatste is de A20 Hoek van 100 Gouda bij gouden 5 minuten. Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en. Wow! Wow, wanneer heb je niks aan? Uh, dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste Wellness Deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social Deal. Deals die je niet mag missen.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 18 plus dus. Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld! 10.000 tot verdikken Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen.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 Met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentin. De 538 th ochtendshow. Laatste deel van deze woensdag met straks Ali en de nieuwe mop. We hebben dag met een mooi middag en dit is Kylie Minow. Radio 538. Direct duidelijk hard standvastig en kordaat. Het geluid. Van een dag. Dit is de 538 ochtendshow. Radio 538. Baby, you should know that's what, that's what I want That's what I want, that's what I want That's what I want, that's what I want That's what I want, what I want Now you ain't got a word about no trust issues with me I got 'em too, I got 'em too Now you ain't got a word about no exes that's crazy I got 'em too, you know I do If you're in a hurry now you In the morning Go back to being someone You never know met Tate McRae om uh, exact kwart over negen uh, de ochtendshow voor deze woensdag. Terwijl uh, ja, de foto's uh, hier binnenstromen van met name een besneeuwd Zeeland. Daar is het op dit moment ja. wel echt uh, dickende, Nou en dat, uh, Het mooie is, dan kunnen zij massaal meedoen in Zeeland met ons NK sneeuwpoppen bouwen. Ja, dat wordt leuk. En dan uh, nou, verwachten het... wij nog meer foto's vanuit Zeeland van, van die prachtige sneeuwpoppen. En dan gaan we vrijdag bekendmaken. Er zitten echt een paar leuke tussen. Hoor. Ja, het is fantastisch. Ja. En het mooie is, en dat, is nog niet, dat gaan we zo meteen denk ik wel bekendmaken. Ja. Er is een zeer bekende Nederlander... Ja. Die gaat jureren. Die, die gaat jureren. Ja, de bekende Nederlander nee. in kwestie weet dat nu nog niet. Nee. Dus even, Luc. hebben we mag, zelf gedacht. Daarom even een bericht voor Luc Ikke. Ik. Nee, nee, Neem even de telefoon op, dan, dan kan je jury worden. Maar wij hebben gisteren hier in de tuin van. Uh, we van acht. Talpa, dachten wij ook even een uh, sneeuwpop. Maar gisteren, de sneeuw was. Ah, jij slecht, was beetje, gisteren. Jij deed even vele de Nou, ik vind sneeuw echt niet leuk. Ja, maar Luister, ik stond ook tot daar. Ja, ik dacht dat jij er niet was. Want ik stond op een gegeven moment stond ja, er nou, zacht, Rick niet. Nou, Rick kwam eigenlijk. In, ja, mosterd naar de maaltijd was het. hè? Want ik zag het, Niels en Florentine stonden tot aan hun knieën zo'n beetje in de sneeuw. <laughs> en en en ik had mijn gimpjes aan. En, uh, dus ik ben op een gegeven moment uit de sneeuw gegaan. Ik stond op een. Hij ja, heeft zeiknatte ah, voeten. ik had zeiknatte poten. Maar ah, uh, zijn het dure gimpen of niet? Nee, ja. dat valt wel mee. Maar het, het is vooral vervelend als je weet dat je de rest van de ja, dag dat, met natte schoenen doorgaat. Ja, ja, dat is niet zo erg als natte voeten. Oh, als nee, je broek even nat is of je shirtje of weet ik veel wat er ook nat mag zijn. Maar als je natte voeten hebt, dan de hele dag koud. Maar ja, hij weer. was er niet. Dus ik denk, ja, Rick is er niet. Dan uh, laat, uh, laat Niels en Florenti met z'n tweeën een ja, sneeuwpop maken. Ik moest handschoenen hebben. Dus ik ben het uh, hele pand doorgegaan. Alle oh, uh, collega's, hebben je handschoenen? En niemand had mijn maat. <lacht> ja. een maatje, ja. maatje kinderhands. Ja, ja. Ik heb echt nog van die... en, uh, ik kwam wel aan met een schep Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ja, ik, ja. Maar uiteindelijk heb jij dus niet meegebouwd. Ik heb toch? geen rit gedaan. Nieuws nee, nee, of Florentine hebben het alles gedaan. Nou, en dat maar... was een leuke pop. Ja, je moet maar even eerder. kijken. Hij ja, staat er nog steeds popper. trouwens. Hij, ja. Is, ja. Wel, hij sneeuwt wel langzaam onder. Want het is hier in Hilversum inmiddels ja. ook wel ah, niet normaal. Uh, maar goed, terug naar uh, de sneeuwpop. Als jij een sneeuwpop hebt gemaakt, of je gaat er nog een maken, maak er even een foto van. Het leukste is als je er zelf ook nog op staat, of in niet. Want ja. dat we kunnen checken dat het niet zo'n. Er wordt heel veel met je. Ik zag nu op Instagram. Wat heel goed werkt, is bijvoorbeeld ook. Het is niet helemaal milieuverantwoordelijk. Dus ga op. Je kan ook met spuitbus heel goed je sneeuw spuiten. Ja. Oh. Dat zie je natuurlijk ook op de wintersport. hebben ze bijvoorbeeld Als je een afdaling hebt, je hebt wel van ja. blauwe lijnen. Weet maar, je. maar dat ja, is ook zoals... met, met ja, kan gewoon met waterverf. Oh, dat kan ook. Ja. Nou ja, ja je, je kan is... ook histor gebruiken, maar... <laughs> <Zonnen. laughs> Buitenbijt. Uh, maar, nee, goed. Heb je een mooie sneeuwpop gemaakt? Uh, stuur hem even deze kant op. Fotootje. Dat kan via uh, de app, maar nog handiger is misschien via onze Instagram-pagina. Maak die uit. Wij, wij zoeken alles bij elkaar en we sturen het allemaal naar Luc. Luc, geef even ook je e-mailadres door, Regen regenen we het allemaal. Het 538 ochtend show. Daar kun je en de film bekijken en je foto's naartoe sturen. Uh, vrijdag is dan de bekendmaking ja, van leuk. de mooiste sneeuwpop van Nederland. Het officiële NK Sneeuwpop bouwen hebben wij zojuist uh, in het leven geroepen. En dan zijn wij ook nog op zoek naar het antwoord op de vraag: wie is dit? Met veel Bombardi worden gepresenteerd. Ja, als jij dat uh, denkt te weten, dan mag je 0909 bellen. Dus 0909 358. Dat is voor beginnendag met een mooi bedrag. Met veel Bombardi worden gepresenteerd. Wie heeft dit gezegd? Ik weet het echt niet, hè? Ja, het is een moeilijke opgave. Iets van een rollende R? zit er een beetje in. Met veel Bombardi worden gepresenteerd. Bari. Ja. Geen idee. Uh, nee. Heb je uh, enige idee, dan mag je bellen. 099-30538. Maar hey, het gaat ook wel om een mooi bedrag. 538 euro kun je winnen. My baby met deze All Around the World om 7 voor half 10. Uh, wij zijn uh, ondertussen druk op zoek naar de juiste naam... Oh. Uh, die bij deze stem past. Met veel bombardie worden gepresenteerd. Het is een hele bekende stem, uh, maar ik moet zeggen... deze stem uh, lijkt ook op een aantal andere stemmen. Dus dat mm. maakt misschien oh. een beetje een Ja, dat ja. okay. de dag. Oké. begin de dag. Wij spelen. Begin de dag. De dag. De, dag. De, dag. de dag met een mooi bedrag. Van 538 dag, begin een euro. nieuwe dag met een mooi bedrag. Begin de dag met, met een mooi bedrag. En inmiddels is voor team bij het rad gaan staan, maar die moet zo meteen even heel hard schreeuwen, want je hebt geen microfoon geloof ik, Flo. Dus uh, de, ja, oké, okay, komt goed. Ga duim gaat omhoog. Maak eens Zal Zo dat draaien. Ron, goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hallo Ron. Goedemorgen. Op de weg of thuis. Ik eh, ben onderweg naar uh, Utrecht. Oh, ik ben en? Er bijna. Wat is de reden dat jij niet uh, thuis werkt? Omdat ik twee kinderen thuis heb zitten. Ja? <lacht> Zij, ja, ja dat bijna alle scholen zijn dicht vandaag, hè? Ja, Terecht. Ja. Maar jij dacht, dan ga ik er vandoor. Ik denk, uh, ik rijd richting het mooie, wonderschoenen Utrecht. Ik snap ja, het, ja, snap is ik. Is het een beetje te doen op de weg, Ron? Eh. Uh, Enigszins. Enigszins. Een beetje voorzichtig rijden, dan komt het goed. Ja, precies, Oké, oké. Hé, deze stem. Met veel Bombari worden gepresenteerd. Van wie is die? Ik dacht Eva Jinek. Eva Jinek. Ja, dat snap ik. Is Eva Jinek dit? Is dat, is dat Eva Jinek? Dat had best gekund, toch? Met veel Bombari worden gepresenteerd. Maar het is niet goed. Nou, hè? Nee. Weet je dat zeker? Nee, nee, maar... Ik weet heel zeker dat het niet goed is. Oké. Okay. Uh, Ron, mooie dag. Danielle, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. hallo. Uh, weet jij dan om wie het gaat? Uh, ik denk Victoria Koblenko. Victoria Koblenko. Hmm. De, de vrouw van uh, ja. Leflenko. Ja. ja, die zijn we ja, al heel lang actrice. samen. Ja. Ja, ja. Uh, is dit Victoria Koblenko? Met veel bombardie worden gepresenteerd. Ja, het is helemaal goed. Ja. ja. Top. ja. Super. Oh, oh, oh. Ja, Florentine okay. heeft voor je gedraaid. Ja, graag gedaan. <laughs> Nou, en la la la la Wat la la la la la la wat la het nou, mooi toch? Hey, lekker, Danielle, 100 euro la la la la la la la la la la la la la la la la la Salander, uh, nou, ik ben op zoek naar sleeg. Oh, ja, naar hun. Nou, ik heb er nog twee, dus als je een goed pot doet, kun ja. je er even de twee kopen. Maar ze zijn overal uitverkocht, hè? Ja, ja. Het ja. ja, is echt bijna niet aan te komen. Nee. Nou, ik hoorde ergens bij de kringloop nog, dus ah, nou, we gaan slim. nog op zoek. Hey. Die ja. is slim, hè? Maar en, dat is sowieso slim. Wow. En niet duur. Nee. ik weet Nee, daarom. Ja, die zijn nu, jij hebt het nu op de radio geroepen, die zijn ook binnen de kortste keer allemaal ja. uitverkocht. Weet je, goed voor hun. En ik zal al voor de deur. Dus ah, voor die anderen. Oh, je staat ons wel. op een vuilniszak, hè? Ja. Op een vuilniszak? Ja, op een vuilniszak. Ja, heb we ook geprobeerd. Super idee. Ja. Maar slee is toch leuker. Ja, ik snap het. Nou, uh, Daniel, succes ja. met het aanschaffen van een slee. De 100 euro's zijn onderweg. Top, super. Dankjewel. Sascha zich in de ochtendshow met zo dadelijk. Ja, het is woensdag. Hij is dan weliswaar niet in levende lijf hier aanwezig... maar hij heeft voor ons de mop inmiddels ingesproken. Je hoort zo meteen een groep nieuwe van Ari uit de kroeg. Dus deze komt in dit geval echt uit de kroeg, de mop. Uh, onderweg ook voor onder andere. Je hoort Dijl, Bob en Mo en meer. Wanneer stuur je in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als er een heftruck over je nieuwe telefoon is gereden. Ja, waarschijnlijk uit mijn broekzak gevallen. Ben ik overheen vond ik het in de gaten. 369 euro. Nieuw mobieltje. 538 ja. betaalt jouw rekening. Super, dankjewel. Hier, hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening in via 538.nl. En luister vanaf maandag 19 januari naar Radio 538. Hier met je rekening.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 Vakantie. Daar ben ik echt zin aan in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu joh. Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroeg Prijsvrije Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroeg bookseel.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 Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Reusachtig veel voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus voor mijn 9,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Goedemorgen, dit is 5 uur achter het weer voor vandaag. Nou laten we beginnen met die waarschuwing. Uh, code Oranje is nog steeds van kracht. Uh, vanochtend begint bewolkt, gaat sneeuwen en dat blijft lang aan. Temperatuur ligt tussen de min 1 en plus 3 graden vandaag. Een drukke ochtendsmits. Ja. En hoe is dat nu? Rick? Het zijn nog steeds 106 files en dit zijn de knelpunten. A4, daarna Rotterdam bij Keteltunnel, 39 minuten. A4, Dinterloord antwerpen bij Hogerheide, 11. Dan de A4, antwerpen Dinterloord bij Sabina, 14. A4, Dinterloord antwerpen bij steenbergen aan Zee 7 minuten. Dan de A15, Gorkem-Nijmegen bij Meteren, 7 minuten. A17, dordrecht Roosendaal bij Oudenbos, 6 minuten. De afrit is daar dicht. A17, rotterdam Roosendaal Doordrecht bij Stamper Schat, zeven minuten. A27 Gorken Breda bij de Brug over het Wilhelminakanaal, 6 minuten. En de laatste is de A58 Tilburg Breda bij Tilburg Reeshof, 9 minuten. 7 over half tien, de hoofdpunten van het nieuws... Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, ja, je hoort het al. Ondanks de oproep om thuis te werken zijn dus toch heel veel mensen... het weg opgegaan, met als gevolg dat we de drukste woensdagochtendspitsen in jaren hebben. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt ervan geschrokken te zijn. En meer dan duizend gestrande reizigers op Schiphol... die hebben daar de nacht doorgebracht. Ze konden slapen op veldbedden. Of ze vandaag alsnog het vliegtuig in kunnen stappen, dat is nog maar de vraag. Tweederde van de Schipholvluchten is gecanceld. En de NS heeft steeds meer problemen op het spoor... en raadt mensen nu aan om hun Reis uit te stellen. Rond Rotterdam Centraal en Breda rijden helemaal geen treinen door allerlei storingen. Oké. Okay. Ja, dat was Een even... drama dus. Ja, een drama, dat kun je wel zeggen. Straks hebben wij Ari met de mop op woensdag. Maar we dachten, ja, misschien is het wel leuk om eventjes uh, al die mensen die vandaag ja. toch de weg op gaan om die eventjes toe te zingen. Om die uh, ja, muzikaal een hart onder de riem te steken. Want het is woensdag, een witte woensdag. Uh, uh, een witte dag eigenlijk gewoon. Nou ja, als je van blikkerdag dan witte dag maakt, dan krijg je dit. We wachten met z'n allen in een lange rij.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 Another camp for the lost ones fallen One tear for the broken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 anders op een dag als deze. Voornaar Cold as ice. Hij past perfect. En, en wij hebben de smulschijf nog helemaal niet gedraaid. Eh? Ja, dat is Kunnen we dat nou vergeten? Nou, we zijn niet ieder geval helemaal gesneeuwd. Oké, dat was iets. Is dit <lacht> een Chanel, dit is Tyler. <tied> TikTok is dit heel populair, ja, toch? Klopt. Ja, klopt. Uh, dachten. Uh, ja, zeg je TikTok, zeg je... Zeg je vrij... uh, ja. <laughs> Ik bedoel, uh, ja, je hoort hier gewoon drie oude mannen die heel hip willen doen. Nou, het grappige is, heb je gisteren dat bericht van de Jong gezien, wat, uh, wat rondging? Is, uh, die zit nu ook ineens op TikTok. En Celine oh. is natuurlijk ook redelijk op leeftijd. Ja. En haar kinderen, die hadden zoiets van joh, weet je, mam, je moet op, uh, op TikTok. Dus ze had nu een... Uh, <laughs> hè? Dat is grappig. Ja, ze ja, heeft die... ook gewoon... Volgens het Celine ik bedoel, Dion, Die, die denkt ook, mijn god, we, uh, alsjeblieft, yo, my mijn hart go on. <lacht> dat is ook echt we vreten er lekker van. Maar, <lacht> maar, uh, <lacht> <We> maar vreemdvaart <lacht> is het moment dat de ouders op TikTok gaan of op een social media platform. Er wordt het tijd. Ja. Dan gaan de kinderen weer naar iets anders. Ja, ja. Maar dus uh, Celine Dion Jon zit nu ook op TikTok. Wat okay, was ja. zat uh, Matthijs van Nieuwke? die had nu wat gezegd over Wilfert Geneen. Die zat ook op, op zo'n. Uh, ja, een ander platform met, uh, met allemaal uh, lijstjes en. Uh, Subtech, toch? Was dat? Ja. ja, maar had jij er. Ik had er nog nooit van. Nee, ik had er ook niet van gehoord, maar je kan daar uh, je, je ja. een soort van uh, columns als ze ja. niet oh, kunnen delen, okay. dus dat heeft hij. Die... Hij schrijft daar elke dag, schrijft hij daar Maar moeten er... wij daar ook op? Of zeg je nou, nee, over. Ja, als jij uh, graag voor in goddelijke gang. Nee, gewoon, nee ja. ik, ik blijf bij huis. <laughs> ja. Oké, okay, jongens, het is woensdag, het is uh, kwart voor tien oh, geweest. De hoogste tijd voor de morgen. We kunnen die arme Arie... want die moet vanavond natuurlijk ook het café weer runnen. Die moeten we niet deze kant op laten komen. Ja, Arie is sowieso in de stress, want hij is bezig met verbouwing. Ja, het café is ook dicht natuurlijk, ja. Maar als het goed is, gaat dat morgen weer open. Volgens mij wel, ja. Ja, vandaag is de laatste dag dat ze Morgen is ook wel de dag om over te gaan, trouwens. Dus Arie, we denken aan je. En hij werkt dus een beetje thuis vandaag, tussen aanhalingstekens. Maar hij heeft de mop voor ons ingesproken. Luister mee. Goedemorgen, laatste uit van Hier Arie weer van café De Amstel. En Echt uit café de Amstel, zitten midden in de verbouwing en natuurlijk voor iedereen de allerbeste winst voor 2026. Oh. En ja, dan komt hij dan het eerste mopje van het nieuwe jaar, lieve mensen. Dus een bondje die zit thuis naar het nieuws te luisteren. en je hoort op een gegeven moment het nieuwsleider zeggen: er wordt vandaag 8 tot 9 centimeter sneeuw verwacht. Of u dan de auto aan de linkerkant van de straat wil parkeren, dus dat bondje dat doet dat. Na de volgende dag nog snijven, snijven. Ja hoor, 10 tot 12 centimeter sneeuw wordt er verwacht. Nou, wil u dan uw auto aan de rechterkant van de stoep parkeren? Dan kunt de sneeuwploeg erdoor. Nou, die derde dag zit ze alleen thuis. En dan wordt het weer het nieuwslezer. Vandaag weer heel veel sneeuw verwacht. 12 tot 16 centimeter sneeuw wordt er verwacht. Wil u uw auto en de stroom valt dus een blondje denkt, oh, dan weet ik niet welke kant ik hem hier moet zetten. Dus die belt een man op. Ze zegt, ik zie het nieuws de laatste, maar de stroom is uitgevallen. Ik weet niet aan welke kant ik naar nou de auto moet parkeren. Nou, ze zegt, lieverd, laat je hem voor één keer in de garage staan. <lacht>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 Even, nou, ik weet niet, ik heb naar buiten gekeken, maar dat lijkt me een heel slecht idee. Oh. De 538 ochtendshow, service desk. Dus ik geef graag zo dadelijk hier de microfoon over aan Dennis Ruijer. Die, uh, die is er weer toch? Dennis? Ja, ja, met de, de, de, uh, de gang, met de vijf van bedrijven. Die is op de slee hier naartoe gekomen, begrijp ja. ik uh, vanochtend. Dus uh, die uh, hoor je zo dadelijk met de vijf. Het is altijd leuk als mensen van buiten komen en het heeft gesneeuwd. Dus er zit sneeuw in de haar, ja. ze, op zijn schoudertje, of als nee. roos, een van het vlees. <laughs> Ik denk in het geval van Dennis dat het sneeuw was. Tenminste, dat hoop ik. Dus die hoor je zo dadelijk. Nog even snel wat vragen die zijn bijgekomen. Oh, ja. Er zijn wat luisteraars die willen weten of Arie vogels heeft. Want uh, <laughs> ja, iemand ja. zegt, hij heeft Arie soms parkieten. Nou, ik, ik had denk, het idee dat hij in een foliere zat of zo. Kanaries denk, denk ja. ik dan. Kanarisch. Kanarisch. Kanarisch. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Dan uh, zeggen hier wat mensen dat ze het liedje van Sven Versteeg zo leuk vinden. Of dat ergens online komt te ja, staan. Ja, zeker. Dat komt online staan. Ik denk op onze Instagram. Absoluut. Om tien uur op het Instagram-account. Dus het 50-ochtend show. Als je het leuk vindt, kan je het delen. En anders zullen we morgen nog wel een keertje draaien. Massaal delen, man. Ja, het was gezellig. Helemaal leuk. Dat voor wat betreft de op- en aanmerkingen. Dan dus zo veel plezier. Nou ja, en vergeet het NK Sneeuwpukken niet. We zijn in volle gang. Je kan je foto opsturen naar vijfdruk. Of via de app of via het Instagram-kanaal. En ja, vrijdag is dan de grote uitslag onder leiding jury. Ja, en dan staat uit onder de, andere Luuk Maar o, o, De jury is Luc En die moet wel een <laughs> echte pop zijn, geen nee, AI. Nee, nee, nee, nee. Maar nou is het fijne dat Luc is, uh, naast dat hij zeer gespecialiseerd gespe is in sneeuwpoppen, weet hij ook veel van AI en dat soort dingen. Ja, dus, uh, die hij ziet op, heeft daar oog voor. Ja, die pikt ja. daar zo doorheen. Uh, maar je hebt dus uh, vandaag en morgen ook nog de hele dag om zo'n sneeuwpop ja. te maken. En misschien heb je er al een gemaakt. Maak er dan even een fotootje van. sturen bij deze kant op. Het NK sneeuwpop bouwen. Aanstaande vrijdag hoor je wat de mooiste van Nederland is. En we we hebben een hele leuke prijs daarvoor geregeld. En Luc Ickink is dus de jury. Uh, mooie woensdag. Doe voorzichtig. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur middags en 9 uur s'avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.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 De KFC Meal Deal voor 4.99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan 1000 producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus. Ah, snoep, groente, tomaat, 500 gram, tweede gratis. Boeie. Alle Milner in plak, 150 gram, tweede gratis. Lekker hoor! Alle cel bak- en braadproducten en kuipen, ook tweede gratis. Zoee! En alle snelfiltermaling, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster.